4 uur. Waterwalgemoed met het nws journaal De Rijksoverheid en de provincie Groningen hebben een nieuwe Nationaal Coördinator Groningen benoemd. Het is Peter Spijkerman die per 1 december aantreedt. Hiervoor was hij directeur bij het agentschap Telekom. Als Nationaal Coördinator Groningen gaat hij leiding geven aan de uitvoering van de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied. Hij is de opvolger van Hans Alders, die in mei opstapte. Alders voelde zich buitenspel gezet door minister Wibbers... toen die besloot om de versterking van bijna 1600 woningen uit te stellen. Ouders van leerlingen bij het VMBO Maastricht reageren opgelucht... dat André Postema vertrekt uit het bestuur van de overkoepelende scholenorganisatie. Postema vertrekt op verzoek van de Raad van Toezicht... nadat afgelopen zomer de examens van ruim 350 leerlingen ongeldig waren verklaard... omdat de VMBO-school grote fouten had gemaakt. Minister Blok roept zowel Rusland als Oekraïne op... het incident op de Zwarte Zee niet verder uit de hand te laten lopen. Blok veroordeelt de Russische blokkade op de zee bij de Krim. Een Oekraïns schip werd daar gisteren geramd... en drie Oekraïense marineschepen zijn door Rusland... naar een Russische haven gesleept. De VN-veiligheidsraad bespreekt de situatie later vandaag. Een Chinese wetenschapper zegt dat hij de eerste... genetisch gemanipuleerde baby's op de wereld heeft gezet. Deze maand zou er een tweeling zijn geboren... Andere onderzoekers willen eerst bewijzen zien. De Chinees zegt in een YouTube-filmpje dat hij bij zeven oude paren... in totaal 16 embryo's genetisch heeft aangepast... om ze minder vatbaar te maken voor HIV. Eén embryo zou een zwangerschap hebben opgeleverd... waaruit de tweeling is geboren. Genetische experimenten met menselijke embryo's zijn in Nederland verboden... maar in China is het wel toegestaan. Het weer is bewolkt en grijs. In het dorp kan even de zon doorbreken bij zo'n 5 graden. Morgen is er af en toe zon en het blijft tot in de avond droog. En dan wordt het 3 tot 6 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat nu een handje voor files. De meeste leveren niet meer dan vijf minuten vertraging op. Behalve de file op de A1 richting Amsterdam. Een kwartier extra nu tussen Baarn en Hilversum Noord. Er staat vijf kilometer. Door een ongeluk is de rijstrook dicht. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 is done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 FM Zandvoort. Vannacht lag ik weer wakker, Wat ik niet weet en voor niets had ik een oplossing. Behalve dan reed, niet daar het me niet zeer Maar wat weet ik er nou van? Soms dacht ik stel nou dat, en dat was het wel weer dan.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 Guess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 Big girls, you are and all the right place.